Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. De chef van het VN-team dat in Syrië onderzoek doet naar chemische wapens... pleit voor een nieuw onderzoek om vast te stellen... wie verantwoordelijk is voor de aanvallen met gifwapens. Akker Selström gaf leiding aan het VN-team dat bewijs verzamelde... van het gebruik van chemische wapens op 21 augustus bij Damascus. Daarbij kwamen volgens de Verenigde Staten zeker 1400 burgers om het leven. Verder heeft het VN-team aanwijzingen dat ook op vier andere locaties in Syrië chemische wapens zijn ingezet. Volgens Selström hebben zijn mensen veel feiten verzameld, maar niet genoeg om vast te kunnen stellen wie de schuldige partij is. Volgens hem ging het mandaat ook niet zover. Daarom is volgens hem een nieuw, veel breder onderzoek nodig.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 Drie jaar geleden ging die pomp ook al kapot. Er waren toen drie ruimtewandelingen nodig om hem te vervangen. Daarna zou hoop dat de klus nu in twee keer kan worden geklaard. De eerste wandeling is zaterdag en ook maandag staat een ruimtewandeling gepland. En als het nodig is gaan de astronauten ook eerste kerstdag naar buiten. Het weer vannacht in het westen en noorden mogelijk wat regen. Op andere plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Overdag in het noorden eerst nog wat regen. Later overal overwegend droog. Met soms zelfs wat zon. Het wordt een graad of 8.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 WNL. Ons online volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via WNL Vandaag is het dus woensdag 18 december en in 1981 was dat in Nederland een grote dag voor alle vrouwen die baas in eigen buik wilden zijn. Abortus werd toen onder het kabinet van 8 gelegaliseerd. Voor die tijd werd abortus gedoogd. Het Mildred uh, Rutgershuis de Arnhem was de eerste abortuskliniek van Nederland. En we spreken met oud-directeur en abortusarts uh, Olga Loeber. Mevrouw Loeber, goedemorgen. Goedemorgen. Terug naar 1981. Uh, waar was u die bewuste 18 december? Uh, voordat we helemaal weggaan, ik heb het even nagekeken. En eigenlijk op 18 december uh, 1980 gebeurde er iets. En dat was het begin van de legalisering, maar dat was het helemaal nog niet. Dat was namelijk dat het in de ka Tweede Kamer tot stemming werd gebracht, de wet. En in, uh, waar ik toen was, ik was toen in het buitenland. Maar goed, ja. en... Pas in 1981, in april ergens, is het in de Eerste Kamer geweest. Ergens in april 1981. En nog weer later is het in de Staatscoran gepubliceerd. Toen werd het pas wet. Ja, ah, kijk. Dus het is een beetje anders dan ik zelf ook dacht, hoor. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan, dan, dan liggen de feiten net wat anders. Maar dan worden we weer, uh, worden weer wat, uh, wat, wat bijgespijkerd ja. door u. Ja. Ja. Um, die legalisatie van abortus, uh, wat, wat betekende dat voor Nederland? Nou, het betekende in de praktijk niet zo heel erg veel, want uh, uh, abortus werd voor die tijd uh, gedoogd. Het was in 1971, is het Mildredhuis toen opgericht. Uh, naar aanleiding van geld wat bij elkaar verzameld is in een te grote televisieuitzending die georganiseerd was door de VARA. Daar is toen een paar honderdduizend gulden bij elkaar uh, uh, verzameld door het publiek. En uh, toen is in, in 1971 is de eerste abortuskliniek opgericht. En heel snel daarna kwamen er meer. En in 1981, toen het, de wet dan werkelijk van kracht werd, toen uh, waren er al een stuk of vijftien klinieken in Nederland uh, die abortus uitvoerden. En men dacht natuurlijk dat het uh, enorm uit zou maken, die legaliteit, maar in, in de praktijk maakte het niet zo vreselijk veel uit. Er werden evenveel of even weinig ja. abortussen uitgevoerd. Alleen het voelde voor de mensen natuurlijk een stuk beter om te weten dat ze iets deden wat niet legaal was, ja. maar legaal. Ja, het, het Mildred Rutgershuis in Arnhem was, was echt de pionier uh, wat betreft uh, abortus in Nederland. Um, kunt u misschien uitleggen uh, hoe, dat, hoe dat toen de tijd toen, uh, toen abortus nog werd gedoogd, uh, hoe er uh, tegen, tegen abortus aan werd gekeken? Nou, eigenlijk werd er tegen aangekeken zoals er nu vaak nog tegen aangekeken wordt tegen, uh, tegen mensen. Het is een soort noodzakelijk kwaad voor sommigen dat het bestaat. Mm -hmm. En er zijn heel veel mensen die eigenlijk vinden dat het moord is. En dat je het dus absoluut nooit, never, in geen enkele omstandigheid moet, uh, moet toelaten. Er werd enorm in de begintijd, zeker toen het nog uh, illegaal was, erg tegen uh, gedemonstreerd. Maar er wordt nog steeds tegen gedemonstreerd door sommige groepen. Ja. In hetzelfde jaar dat het Mildred werd opgericht. Want het Mildred Rutgers Huis dat is een fusie, die is pas van eigenlijk van 2002. Die is dus van bijna 30 jaar later. Dus het was toen het Mildredhuis als abortuskliniek. En daar uh, werd toen... Uh, de VBOK werd opgericht. Dat is de vereniging tot bescherming van het ongeboren kind. Mm -hmm. En uh, die was uh, falikant tegen. En die stond te, te zingen en te bidden. En te demonstreren voor de deur. Ja. Nadat het... Legaal werd, is dat erg afgenomen. Maar er zijn nog steeds groepen die nog steeds staan uh, te demonstreren uh, maandelijks voor de kliniek. Ja, maar als we dan naar de politiek in Nederland kijken, denk ik dat, dat, het, dat het voor het allergrootste deel van de volksvertegenwoordiging toch inmiddels zo is dat abortus een vanzelfsprekendheid is waar we niet meer omheen kunnen. Ja, dat is zeker zo. En eigenlijk uh, was dat ook de reden dat het uh, in uh, 1981 toch uiteindelijk goed gekomen is met die wet. Daarvoor waren al heel veel wetten gepresenteerd. Die werden altijd weer afgewezen. En toen het in de Tweede Kamer in stemming werd gebracht... Uh, uh, is hij aangenomen met... Toen was werkelijk iedereen, iedereen aanwezig. En van de 150 uh, leden van de Tweede Kamer... hebben er toen 76 voorgestemd en 74 tegen. Ja. Dus dat is wat je noemt werkelijk... Het, het het kleinst mogelijke meerderheid die je kan hebben. En in de Eerste Kamer, met zijn 75 uh, zetels... is het aangenomen met 38 tegen 37 zetels. Dus je kan wel nagaan hoe ongelooflijk uh, een moeilijk hot-item het was. Ja. Uh, uh, nu zijn we dan 30 jaar verder, ruim 30 jaar uh, verder. Uh, toch zijn er ook nog steeds discussies over abortus. Wat is de belangrijkste ook weer op dit moment? Nou... Altijd dezelfde, is het ethisch uh, uh, uh, uh, verantwoord mm. en uh, uh, wordt het wel zorgvuldig gedaan, doen mensen niet zomaar. Dus een, een aantal jaren geleden, in, ik denk 2006 of zoiets, toen wou de toenmalige regering, die had toen een, een verloving met de SGP. En die wilde eigenlijk misschien de SGP wel in de regering en de SGP heeft toen, uh, dat is een van hun ...harde eisen, die vond dat die wet ge, uh, geëvalueerd moest worden en die hebben toen uh, dat uh, doorgezet. Ze zijn niet in de regering gekomen, maar het CDA vond het eigenlijk ook wel dat dat geëvalueerd moest worden. Mm -hmm. De wet is toen geëvalueerd en daar bleek uit dat met name de klinieken die ongeveer 95% van alle abortus uitvoeren... ...dat buitengewoon zorgvuldig deden. Ja. Uh, maar er kwamen toen uh, een paar dingen uit naar voren. Eén was: je hebt iets, en dat heet overtijdbehandeling. Dat is voor vrouwen die heel kort zwanger zijn. Dat ze eigenlijk. Die viel niet onder de wet. Oorspronkelijk omdat men zei. Dan nou weet je eigenlijk nog niet zeker of je zwanger bent. Nou is dat allang niet meer zo. Je weet mm -hmm. zeker dat je zwanger bent. Ja. En het is natuurlijk een soort abortus. Dus de commissie die die wet evalueerde. die zei: die, wet moet, uh, die, die overtijdbehandeling moet. Onder de wet vallen. Maar die vrouwen hebben als voordeel. Uh, dat ze niet speciaal vijf dagen moeten wachten. Ja. Want uh, uit conventionele houding. Uh, was het natuurlijk duidelijk. Dat ze, men had allerlei voorbehouden. Inge, uh, ingebracht in die wet. Ja. De vrouwen moesten in een noodsituatie zijn. En ze moesten er nog eens vijf dagen goed over nadenken. En dat ja. soort dingen. Nou, die overtijdbehandeling had dat allemaal niet. En toen zei de, uh, die commissie. Nou. Eigenlijk zou dat onder de wet gebracht moeten worden, maar dan moet je de uh, verplichte bedenktijd loslaten. Ja. Nou, we hadden toen de staatssecretaris uh, Ros van Dorp, en die, mevrouw Ros van Dorp, en die zei van ja, we brengen de overtijdbehandeling onder wet, inclusief de wachttijd. Ja. Maar aangezien en... die overtijdbehandeling maar over een dag of veertien gaat, maakte dat een enorme inperking. Ja, nu en... viel die uh, regering heel kort daarna een van de banken en de regeringen. En mm -hmm. uh, dat is dus gewoon niet doorgegaan. Ja, en zodoende is er, is er echt in, uh, in 30 jaar ontzettend veel veranderd. En ja. is, uh, is, ja, is het, het Mildred Rutgershuis uh, te Arnhem een stukje belangrijke geschiedenis geworden uh, hier in Nederland. Uh, Olga Loeber, oud-directeur van het uh, Mildred Rutgershuis, uh, dank voor uw tijd. Goed, graag gedaan. Elf minuten over vier, u luistert naar WNL op Radio 1. Dit is Avicii en Hey Brother. Hey brother there's an endless road to rediscover hey sister know the water's sweet but blood is thick Goedemorgen Avicii en Hey Brother. Het is nog vroeg deze woensdagochtend, maar de kranten zijn inmiddels al onderweg. En uh, wij hebben er hier heel wat op tafel liggen die Leon inmiddels al heeft gelezen. Ja, goedemorgen. In de kranten vandaag onder andere Oranje stapt af van traditie afgelopen twee seizoenen. Dat komt spits. Dat is een verhaal over uh, de, de Courts, waar uh, ze in Zuid-Afrika en Polen nog werden geopend. Doen ze dat in Brazilië niet meer dit jaar? En in de Volkskrant Retour Webshop, fijn voor Kiala. Dat gaat over de drukke dagen bij de postbedrijven... En de pakketjes die ook weer terug worden gestuurd van uh, klant naar de webshops. En tot slot ook nog Zhao Koen. stierf voor een iPad in de trouw. Een verhaal over de slechte omstandigheden in de fabrieken van Apple in China. In de afgelopen maanden stierven daar al vijf mensen. Jongere werknemers doen het stukken beter dan hun oudere collega's. Werkgevers beoordelen hun krachten van 25 tot 35 jaar aanzienlijk positiever dan ouderen, dat meldt Spits. Uit onderzoek onder 10.000 werknemers en leidinggevenden... blijkt dat bazen hun jonge personeel meer gerichter op resultaat zien werken. En uh, dat is belangrijk nu er een trend is ontstaan dat harde resultaten cruciaal zijn. Bazen vinden hun jonge personeel vooral veel meer gericht op het resultaat dan die ouderen. En een opvallend extraatje is dat die jongere werknemers zelf... erg bescheiden zijn over hun eigen kwaliteiten. En dat daarentegen de mensen boven de 35 jaar vaak te positief zijn over hun eigen kunnen. Nederland kan zich misschien wel opmaken voor de komst van de persoon van het jaar. In Trouw vandaag het bericht dat Paus Franciscus zeer geïnteresseerd is om naar Nederland te komen. Dat schrijft bischop Punt van Haarlem Amsterdam aan de gelovigen van zijn bisdom. In september sprak de bischop met Franciscus over een bezoek. En in januari moeten de plannen verder uitgewerkt worden... zodat Amsterdam in 2014 de paus wellicht kan verwelkomen. De laatste paus die Nederland bezocht was Paus Johannes Paulus II, dat was in 1985. Er was toen veel kritiek op zijn komst. Er waren zelfs demonstraties. En over de komst van Paus Franciscus zijn de geluiden ietsje positiever, omdat hij wat communicatiever is dan de. Die andere pauze. De vereniging van Kritisch Katholieken vraagt zich wel af hoe ver de opvattingen van de verschillende pauzen verschillen. Het is wat genuanceerder, zegt voorzitter Henk Baars. Enthousiast over de eventuele komst is de vereniging dus niet echt. Ja, en dat en nog veel meer leest ze natuurlijk in de ochtendkranten. Ja, dankjewel, Leon Mastik. Eh, nog maar een paar weken tot het nieuwe jaar. Traditioneel gezien het moment voor lijstjes. Zo heeft Apple de beste games van hun eigen appstore bekendgemaakt. Lekker game op de vroege woensdagochtend. We doen het met Erik Nusselder van gamer.nl. Goedemorgen. Goedemorgen Erik. Goedemorgen. Ja, welke game heeft Apple eigenlijk op een gezet? Ja, Apple heeft dus uh, Ridiculous Fishing op een gezet, als uh, beste iPhone game. En uh, ja, dat is hartstikke leuk, want dat is een game van een Nederlandse maker van Flambeer Studio ah. in, in Utrecht. Oh. Dus, uh, daar, daar, daar heb ik ille... te zijn. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Is dat, is dat zo'n groot bedrijf, of is dat gewoon een, een, een eenmansbedrijfje dat het nu toevallig heel erg goed doet? Weet je dat? Uh, ja, het is een tweemansbedrijfje ah, zelf. <laughs> Uh. Nee, dat is inderdaad een klein bedrijfje. Ze hebben al een paar, uh, paar games op hun naam staan. Uh, Super Crate Box is daar een van. Uh, Loof Rousers is uh, net nieuw. Um, ja, een klein bedrijfje dat heel goed aan de weg timmert en uh, ook steeds meer bekendheid krijgt in binnen- en buitenland. Uh, het mm. zijn twee mannen die ook vaak gevraagd worden om te spreken op, op conferenties over game design. En uh, ja, ze, ze beginnen echt uh, groot te worden. Kun je in een paar zinnen uitleggen wat dat Ridiculous Fishing inhoudt? Uh, ja, de titel is eigenlijk al vrij uh, voor zichzelf uh, spreken. Zoiets schokte ik al. Het gaat over vissen, maar dan op een vrij belachelijke manier. Um, ja. ja, het is echt vissen. Ja, het, het, zijn, uh, het zijn eigenlijk drie dingen die je moet doen. Het eerste is, je gooit je hengel naar beneden. Check. Dus uh, de hengel, hengel zak naar beneden, dan moet je de vissen zien te ontwijken. Uh, dat doe je dus door je iPhone uh, zo een beetje heen en weer te kantelen. Je moet de vissen ontwijken? Ja. Nee, daar, ja nu ja, ben je hem al kwijt, dan moet je beter uitleggen. Uh, nou, je, je, je, je, je hengeltje, ja? die zakt door het water naar beneden. Dan moet je de vissen ontwijken. Want als je een vis raakt, dan gaat je hengel naar boven toe. Uh. Dus hoe meer je er ontwijkt, hoe dieper je in de zee komt. En eh, hoe dieper je komt, hoe meer vissen je weer mee naar boven kan takelen. Want uh. dat is dus het tweede deel. Dan moet je dus naar boven gaan. En dan moet je juist zoveel mogelijk vissen zien te raken. Uh, en als je dan helemaal boven bent, dan komt het derde deeltje. Dan vliegen al die vissen namelijk in de lucht. Want zo gaat het als je aan het weer dus visje bent. Ja, natuurlijk. En dan uh, pak je je geweer en dan schiet je zo al die vissen <laughs> uit. de lucht. En elke twist die je dan raakt, ja, dat is dus het ridiculous daad, elke twist die je raakt, dat, dat, dat levert dan geld op. En met dat geld kan je weer uh, upgrades kopen, hè? een betere hengel of een beter geweer. Ah. Uh, zodat je steeds weer verder kan spelen en steeds weer nieuwe dingen kan verdienen. We weet je of er ook al een Ridiculous Fishing 2 uh, opkomst is? Uh, nee. Dat is nog niet aangekondigd. Maar, uh, uh, ja, mi mi misschien natuurlijk na, na dit nieuws, want Apple heeft hem, heeft hem op één gezet. Uh, best wel bijzonder. Ik had er, ik had er nog niet uh, van gehoord, moet ik zeggen. Uh, Robert ook niet. Hoe kan het dan dat zo'n game op één belandt? Ja, Apple heeft echt, uh, echt gekeken naar, uh, naar wat zij zeg maar, de beste game vonden. Het ging dus niet om uh, de, om, om de, om de best verkopende of de populairste. Nou, als je naar het populairste kijkt, dan, dan is dat volgens mij Candy Crush Saga dat er ja. bovenaan ja. staat. Dat is echt een hype. Daar nou, hebben jullie dan wel van hou gehoord zoals ja. Ja. ja, nee, ik hoef er ook niks meer over te horen. Ik ga verder. Ja, nee, ridiculous Fishing is dus echt uh, gekozen op, uh, op originaliteit en op, en op uh, kwaliteit. En, en ja. op de uitvoering ervan. Ja, nou hebben jullie bij gamer.nl zelf ook een lijst gemaakt. Uh, staat die daar ook op één? Ridiculous Fishing? Um, ja, we hebben dus een, een lijst, een top 100 van het hele jaar en daar, daar zitten dus alle games in. Dus ook gewoon voor de Playstation en de Xbox. Ah, ja. um, maar hij staat wel in de top 100, volgens mij staat hij ergens, uh, ergens in de 40. Ja. Um, dat is best ja, knap 8, voor een iPhone-game, ja. dat is voor een iPhone-game best knap als je moet concurreren met echt Playstation-games en zo, hm. zulke, zulke grote consoles. Ja, nou, dat is inderdaad uh, wat je de laatste, jaren, eigenlijk de laatste twee jaar heel erg ziet, is dat dit soort kleine spelletjes heel erg in opkomst zijn. Uh, Iets van vijf jaar geleden of zo had je echt alleen maar die hele grote blockbuster games waar miljoenen geld in ging zitten. Dat waren de populaire games. En nu zie je steeds meer dat kleine ontwikkelaars die juist weer kleine ideeën hebben. Hè. Die kunnen echt, echt nieuwe dingen verzinnen. Echt voor de innovatie gaan dat dat heel erg aanslaat. En uh, dus ook die kleine games die, uh, die, die zijn heel populair op dit moment. En wat staat er op nummer 1 bij Gamer.nl? Um, ja, we hadden niet echt een heel verrassende keuze, maar wel een heel terechte keuze. Uh, Grand Theft Auto 5. Ja. Ah, ja. Ja. Ja. ja, het spel van het jaar. Ook, ook jouw favoriet, Erik? Uh, ja, ik ja. denk het wel. Ja, dat is echt een spel waar zoveel in te doen is. Een, een enorme stad waar je gewoon. Ja, je raakt niet uitgespeeld. Als je gewoon één. alleen die game koopt het hele jaar, dan heb je eigenlijk al genoeg. Hoef je verder niks meer te doen? Nee, Dan kun je zeker. ook je televisieabonnement wegdoen en uh, ja. Uh, gewoon... Uh, ja, uh, ja, nee, okay. ja wij het van. <laughs> uh, uh, ja, het van zeker. Staat er nog wat moois op het programma qua games voor, voor 2014? Uh, ja, kijk, in uh, november zijn het twee nieuwe consoles gelanceerd. Playstation 4 en de Xbox One. En daar gaan nu komend jaar uh, zeg maar de echt grote games voor uitkomen. Dat gaat nu op gang komen. Welke naam moeten we in de gaten houden? Um, ja, wat zou ik dan eens zeggen? Ik nou. zit heel erg te wachten op Infamous Second Son. Die is voor de Playstation 4. En dat is een spel waarin je een superheld speelt. En uh, uh, eigenlijk heel veel krachten hebt. En ook in een stad rond kan lopen. En gewoon kan schieten op van alles en nog wat. Erik Nusselder van Gamer.nl, dankjewel. En heel veel uh, gameplezier hè, komend jaar. Ja, ja dankjewel. Straks praten we met Dol van der Wal. Die is sinds vrijdag zeker uh, ervan dat hij naar de Olympische Spelen in Sochi gaat. Op het onderdeel Halfpipe. Wij gaan met hem praten. Eerst Virginia Spector. statue of us. And they put it on a mountain top. come and stare at us. Bye. Regina Spector, als hier op Radio 1 bij Nu al wakker. Go to the start. Ready. Over 50 dagen kleurt Sochi oranje. Dan beginnen de Olympische Winterspelen in de Russische stad. Voordat de dweilorkesten hun weg naar Rusland zoeken... gaat nu al wakker iedere week voorbeschouwen met Olympische deelnemers. Ja, en deze week doen we dat met Dolf van der Wal... die sinds vrijdag zeker weet dat hij op het onderdeel halfpijp naar de Spelen mag. Uh, Dolf, goedemorgen. Dolf? Hallo? Goedemorgen, Dolf. Ja, daar ben je. Er nee, ging eventjes iets missen... want ik wilde je eigenlijk in eerste instantie van harte feliciteren met je, met je kwalificatie. Dankjewel. Ja, want vrijdag heb je je dus gekwalificeerd. En uh, ik begreep daaruit dat je in die kwalificatie uh, voor een hele moeilijke run hebt gekozen. Dus voor, voor, ja, voor, voor een, een hoge, hoge graad aan gemiddelde, zeg maar, qua, qua trucs en zo. Um, kun je hem nog voor de geest halen? Kun je ons meenemen in zo'n run? Uh, ja, ja. Uh, wil je de truc horen of wil je horen hoe het, hoe het eraan aan toe ging? Nou ja, neem, neem ons eens mee in zo'n run. Wat, je, je, gaat, uh, je gaat naar beneden, je gaat de afdaling af en je komt dan op een gegeven moment bij die halfpijp, je komt bij die halfpipe uit en ja. dan, uh, dan, ja, dan moet de knop om bij jou. Hoe gaat dat? Um, nou ja, sowieso beslis je van tevoren wat voor run je gaat doen uh, als je in dropt. maar uh, goed, uh, je gaat naar beneden, uh, je dropt in uh, je neemt nogal wat snelheid, want je wil hoogte houden uh, en hoogte pakken, daar krijg je meer punten voor. Mm -hmm. Uh, en dan kom je eerst, uh, eerst sprongen aan en uh, dan, uh, ja weet je het is gewoon, je hebt zoveel sprongen in de run, dat is je uh, eigenlijk bij uh, nooit en zeker je allemaal gaat landen, ja. want er zitten natuurlijk wel aardig wat risico's aan, uh, maar uh, nou, je gaat er niet vanuit je gaat landen, dus uh, je gaat je eerste sprong in, uh, nou dan zie je alles draaien in de lucht, want je, je doet de rotatie uh, en um, uh, dan land je, dan moet je naar de volgende. Ja, het eigenlijk enige wat je dan alleen maar denkt is... Uh, eigenlijk, ja... Dat, dat, wat de volgende truc wordt. En uh, als je dat ook te landt... Uh, dan kom je bij de laatste aan. En dan hoop je eigenlijk dat je die ook landt. Want Het, het is gewoon heel fijn als dus je bij de laatste juist valt. Terwijl de rest van het dan heel goed ging. Ja, uh, ja weet je... Als, uh, zelfs toen zat ik aardig in de flow. Dus uh, toen... Uh, eigenlijk, kan je, eigenlijk kan je niet... Uh, het gaat er niet zoveel in je om. Uh, of in je hoofd. Dat geschieten niet voor je hoofd en als je met de run bezig bent. Uh, want uh, ja, het, je zit echt in een totale concentratie. En, en is het dan, uh, en dan, dan als eigenlijk... je als je die trucs dan doet, is dat dan ook muscle memory? Denk je daar niet meer bij na? Nee, niet echt. Nee, dat zit er zo in gebakken dat uh, je hoeft daar denk, ja, je hoeft er niet echt meer bij na te denken. Het enige waar je een beetje aan moet denken is als je. Uh, door de halve breid, uh, wat, wat voor techniek je moet gebruiken om naar de volgende uh, sprong te gaan. Mm. Uh, en deze halve was best wel lastig omdat die, uh, de halve lag best wel vlak, dus het was moeilijk om snelheid te houden en dan moet je uh, met je snelheid weer naar beneden sturen. Uh, en dat is eigenlijk een beetje het enige waar je aan denkt... Uh, van uh, goede lijn naar beneden pakken. Ja, nou ja, de eerste hindernis is overwonnen... want die plaatsing voor de Olympische Winterspelen uh, is er. Is niet voor het eerst. Uh, in 2010 was je er ook al bij... maar uh, dat duurde niet zo lang, geloof ik. Uh, hoe bedoel je? Nee, dat, dat avontuur duurde, duurde niet zo lang in Rusland. In Rusland uh, hoop je beter te scoren, toch? Oh, ja, zeker. Ja, nou ja dat duurde, uh, ja, het duurde niet zo lang... Omdat ik. Uh, keer veel, maar uh, yeah. ja, ik hoop sowieso, een, als, als ik in Rusland sta, want die kwalificatie is nog niet uh, goed gekeurd, uh, nog steeds niet eigenlijk, uh, maar um, als ik daar weer sta, dan hoop ik dat ik uh, dit keer wel in de finale kom, ja. Yeah. Dat, uh, lijkt, ja, dat uh, is natuurlijk wel uh, iets waar ik uh, Bezig ben. Ja, dit is een verschil natuurlijk tussen hopen en uh, tussen echt daadwerkelijk weten dat je dat kan. Heb je. Uh, ja. Weet je of jij echt bij de bij de bij de wereldtop hoort? En uh, kan je echt voor een podiumplek strijden? Uh, nou, ik heb ik zit nu in Amerika. Um, en ik heb morgen uh, een wedstrijd um, uh, of kwalificatie voor uh, de Grand Prix, dat is een Amerikaanse mm -hmm. uh, Ook tijdens een World Cup. En uh, daar hier zijn eigenlijk alle, alle rijders die, uh, uh, en nog veel meer eigenlijk. Want er zijn natuurlijk, bij de MVP heb je van ook al maar vier meedoen. Maar er zijn veel meer goede rijders per land. Ja. Uh, dus hier zijn echt zoveel mensen aanwezig dat als je hier... Uh, ja, ik denk dat als ik hier in de finale sta, dan wel kan zeggen dat ik daar waarschijnlijk ook wel in de finale kom te staan. Ja, ja, ja. Dolf, uh, het lijkt mij he eigenlijk heel erg leuk. Uh, wij over, over 50 dagen beginnen natuurlijk die Olympische Winterspelen in Sochi. En we hebben eigenlijk nog veel te weinig gehoord over, over alle trucs die jij uh, gaat uithalen en, en wat je er allemaal voor moet doen. Is, vind je het, vind je het goed, een goed idee als wij jou uh, ergens in de loop van uh, ja, richting, uh, richting Sochi daar nog even een keertje over bellen? Ja, zeker. Dat uh, vind ik wel leuk. Nou, Dolf van der Wal, uh, heel erg veel succes met je weg naar Sochi. En uh, we horen je snel weer in Nualwakker hier op Radio 1. Ja, dankjewel. En daarmee komt de tijd alweer op drie minuten over half vijf. Het Nieuwsminuutje. Leon ik zit in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij een schietpartij in het Amerikaanse Reno in Nevada... zijn twee mensen om het leven gekomen. De schutter kwam een ziekenhuis binnengelopen en schoot in het wild om zich heen. Daarbij raakte hij één persoon dodelijk. Daarna pleegde hij zelfmoord. Er vielen ook nog eens twee gewonden.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 De student kan een maximale celstraf van 5 jaar... en een geldboete van 250.000 dollar tegemoet zien. Na de verkiezing voor het woord van het jaar... staat er vandaag nog meer taal op het programma. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dit jaar geschreven door Kees van Koten. Hij voegt dit jaar een extra regel toe aan de wedstrijd. Er moet niet alleen correct gespeld worden. Deelnemers moeten ook verhaspelingen en taalfouten herkennen en onderstrepen. Een tip alvast, het is niet hun zeggen dat, maar zij zeggen dat. Om half tien is het dictee op Nederland één te zien. En voor het weer... Van Vandaag Stijn van Antwerpen. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen. Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen. Later klaart het vanuit het zuidwesten op en stijgt de temperatuur tot een graad of 8. De wind is matig uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht breidt die opklaring zich verder uit over het land. De temperatuur die daalt dan tot een graad of 5. Morgen opnieuw een dag met een afwisseling van bewolking en regen... De temperatuur die stijgt in de middag tot een graad of 9. Met uitzondering van de vrijdag zal ook de rest van de week wisselvallig en zacht gaan verlopen. Het Nieuwsminuutje. Zachte omstandigheden. Dankjewel Stijn van Antwerpen. En uh, voor het nieuws dankjewel Leon Mastik. Zometeen gaan we schaken, maar niet zomaar schaken. We gaan rapid blitz en basket doen. En dat doen we in Peking, na Bob Marley. Buffalo, In the heart of America Marley en de Whalers En Buffalo Soldier brengt de tijd op acht minuten over half vijf. En als u dan helemaal zen bent van, uh, van die reggae... dan uh, kunnen we het denk ik best wel over het volgende onderwerp hebben. Want dan gaan we het hebben over britje, dammen, schaken. Allemaal disciplines die op het menu staan bij de World Mind Games in Peking. Want de beste denksporters laten daar hun kunsten zien. En wij zoomen in op de schakers. Dat doen we met Herman Grote, internationaal schaakmeester... en schrijver voor schaaksite.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een groot Denksport-evenement dus. Uh, hoe belangrijk zijn de Mind Games in de schaakwereld? Uh, nog niet helemaal heel erg belangrijk, maar ik denk dat het in de toekomst misschien wel gaat veranderen. Ja, uh, het standaard schaken, dat gaan we niet vinden uh, op de Mind Games. Nee. Het klassieke tempo is uh, losgelaten hier in dit toernooi. En uh, ja, er zijn nu drie disciplines ingevoerd. Uh, zogenaamde rapid schaak... en dat houdt in dat elke speler 20 minuten per partij krijgt. en daarbij nog 10 seconden per zet ah. aan toegevoegd. Uh, het snelschaken, het blitz wordt het genoemd in, internationaal. Daar hebben ze maar 3 minuten bedenktijd. met 2 seconden per zet daarbij. En er is nog een derde uh, discipline ingevoerd. waar ik het zelf nog nooit van gehoord had. maar dat heet het Basque System. Uh, en daar hebben ze weer 20 minuten uh, per speler per zet. maar nu het vreemde. Dat ze op twee borden tegelijk spelen. Uh, het, klinkt allemaal, het klinkt allemaal wel heel spectaculair. Het klinkt inderdaad heel spectaculair. Het tempo is bijzonder uh, hoog. En uh, ja, dat geeft ook spectaculaire partijen te zien. Ja, ja, maar dan, dan betekent het dus... Ik, ik kan me dan voorstellen dat, dat wij zijn over het algemeen... Dus het, het, het, het ja, conservatieve schaken gewend. Het, het hele langzame, trage mensen die dan om die tafel heen lopen... een beetje aan het ijsberen zijn van wat moeten ze nou doen. Um, die wereldtoppers die, die dan in dat, in dat conservatieve schaken zitten... en gewoon in zo'n zo normaal potje schaken. Kunnen die dan ook heel erg goed zo'n zo blitzpotje spelen? Ja, ik moet zeggen, ik heb een paar van die partijtjes nagespeeld... En... Het niveau is nog steeds bijzonder hoog. Neemt niet weg dat, er, uh, dat het voor de mensen die het klassieke schaak uh, omarmen, dat die uh, af en toe met afgrijzen kijken naar de blunders die gemaakt worden. Want dat is natuurlijk onvermijdelijk. Nu. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat veel uh, zeg maar, uh, schakers. Uh, uh, mensen als Karpov bijvoorbeeld oud-wereldkampioen... dat die dus wel zullen denken van... ja, dit, dit, is, dit ontziert het spel een beetje. Okay. Anderzijds, ja... Uh, het, het leven wordt steeds sneller. En uh, ja, dit heeft ook wel wat, denk ik. Hoe, hoe, sta, hoe sta je er zelf in? Hoe, hoe, hoe, be, ben jij een beetje te poren voor dat snel uh, Ja, ik vind dat snel schakelen zelf wel leuk. Ja. En uh, als je nagaat dat je tegenwoordig op het internet... Uh, de hele dag en de hele nacht ook... kan snel tegen de hele wereld. Mm. En dan... Uh, maar gaat dat meestal met ook drie minuten per, se, per potje? Ja. Dan, uh, want uh, daar blijkt dus dat mensen. Ja, je, kunt, je kunt zomaar een tekst van uitdagen. Dat, dat mensen niet zoveel zin hebben om, uh, om lange partijen te spelen. En dan uh, wordt het vaak maar drie minuten per, se, per speler, per, uh, per potje. Dus, uh, ja, ik ja, kan, kan me ergens wel voorstellen dat, uh, dat, dat de jonkies uh, daar over het algemeen wat sneller en, en dus wat beter in zullen zijn. Ja. Ja, en die spelen uh, nog een uh, verschrikkelijkere tempo. Die spelen okay. het zogenaamde bullet schaak. Dat is één minuut per speler. <lacht> Oké, okay, een heel schaakpotje in één minuut. Als je is met de muis uh, <lacht> op het internet. dan. Uh, dan dat het echt met schaken te maken heeft, moet ik zeggen. Maar, uh... Dat is echt een behendigheidsspel dan aan het worden. Dus. Dat is een behendigheidsspel geworden, ja. ja je, je liet net een beetje, een beetje vallen dat uh, zo'n zo oud wereldkampioen als Karpov. Die, ja, dat die niet heel erg snel te porren zal zijn voor, voor zo'n toernooi. Dat die, dat die daar toch een beetje ja, neerbuigend op, op, op neerkijkt. Uh, hoe, hoe zit dat nou? Zijn, er, zijn de grote uh, wereldtoppers wel aanwezig uh, bij die World Mind Games? Ja, de nummer uh, uh, twee van de wereld Aronian is er wel. En uh, die is ook niet slecht in, in het spel, lijkt. Nee. Maar hij is niet de allerbeste. Nee? Nee, hij is... Uh, nou, ik moet zeggen, het vreemde is dus dat... Ik heb uh, de tabel even bekeken. Je hebt het rapid-schijf, dus dat toch iets langzamer gaat, zeg maar. Je hebt 20 minuten. Hebt. En uh, daar is hij van de 16 deelnemers is hij op de 14e plaats geëindigd. Dus dat is niet best. Onze awesome. eigen Arne Sekiri... Die, waarvan we denken dat hij de nieuwe hemelbestormer is, die is op de laatste plaats geëindigd. Dus dat ja. is helemaal, uh, die is nog niet zo oud, die was pas 19, dus Oei. zou je kunnen zeggen, ja, dat is gek dat hij daar zo laag eindigt. Ja. Um, maar um, bij, dit, uh, bij het tweede evenement kwam Aronian wel heel hoog. Ja. Uh, dat was het, het hele snelle, ja. daar werd hij tweede. Ah. Dus dat kan hij dus wel. Nou, of tenminste, ja, al met al is het echt wel een denksportspektakel. Daar uh, bij die World Mind Games in, uh, in Peking. En uh, Herman Grote, internationaal uh, schaakmeester en schrijver voor schaaksite.nl. Die uh, heeft ons de afgelopen minuten ons eventjes een snel cursus Rapid, Blitz en Bask gegeven. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Eenzaam de kerstdoor. Je gunt het niemand. Maar voor sommige ouderen is het de keiharde realiteit. Daarom organiseert de Nationale Ouderenbond... in samenwerking met verschillende Van der Valk restaurants... een gratis kerstdiner voor eenzame ouderen. Ja, waar het elf jaar geleden begon in een klein zaaltje... doen er inmiddels 37 restaurants mee. En Klaas van der Valk is een van de initiatiefnemers van de diners. Uh, goedemorgen, meneer Van der Valk. Goedemorgen. 37. Dat je belt. Uh, ja, nou, hartstikke leuk. Fijn dat we u mogen bellen. Zo'n kwart voor vijf uh, op de vroege ochtend. Uh, ja. 37 deelnemende restaurants. Uh, dan uh, trek ik er gelijk een conclusie. Er zijn heel veel eenzame ouderen. Ja, er zijn heel veel eenzame ouderen. Daar sta je aan te kijken. Ja, ja want, want elf jaar geleden, dus begon in één klein zaaltje. Nu dus 37 restaurants. Uh, uh, aan hoeveel mensen moet ik dan denken? Nou, dit jaar uh, uh, ongeveer 4000. 4000 man, zo. Um, uh, en en uh, jullie zijn dus met het elfde, elfde jaar bezig. Hoe is dit idee ontstaan? Nou, het, het idee is ontstaan... Uh, het Oudere Fonds. Uh, het, wij zitten hier in de beeld... En, en het ouderenfonds Fonds zit in Punnick. En, en die hebben ons ooit benaderd. Dat ja. uh, is, uh, is een vergeten groep in, in de maatschappij. En die, uh, ja, die hebben aandacht nodig. Hoe kunnen we dat organiseren? Nou, die, zijn, uh, die hebben ons opgezocht. En toen hebben we... Uh, ja, ze hadden ze beschikbaar gesteld... en, en, en, en mensen vrijgemaakt. En die, die zijn... Uh, ja, die hebben... Ik dacht dat het eerste jaar... Uh, waren het, uh, dacht ik, 30 of zo... die, die, die, die we toen kregen. En uh, nou ja, dat, dat was op zich een, een, een, een succes. Hè? Die mensen krijgen aandacht. Die, krijgen, die worden uit het isolement gehaald. Dat, dat wordt niet door ons, maar dat wordt geregeld... door, door uh, lokale coördinatoren, zoals we dat maar noemen. Dat zijn die mensen die... ...actief zijn in de kerk of in oudere bonden of in, uh, in organisaties die, die, die contact hebben met allerlei, uh, allerlei groepen. En zo zijn mensen uitgenodigd en gedaan. Na het eerste jaar heb ik eens naar zitten kijken. en Wat gebeurt hier eigenlijk? Nou, nou dat, en, is, dus dat is mijn vraag. Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Je, je, krijgt, je krijgt mensen die, die, die uh, vol verbazen uh, komen en, en die, en die ja, helemaal... ...genieten van dat beetje aandacht dat ze krijgen. Er komen, zal ik maar zeggen... ...dus eendlingen... Een, ...die je met achter uh, aan een tafel zet... En, en, ...en die raken met elkaar aan de praat. En die gaan s'avonds naar huis... ...en die zeggen weer, ik heb nog nooit een mooie dag gehad. Nee, en, en, en, en, en, dan, en dan kan ik me zo voorstellen... ...er, er is dus ook te eten. Uh, dat is eigenlijk het hele idee natuurlijk. Uh, uh, uh, ouderen, geen, geen lopend buffet waarschijnlijk? Nou, dat, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt hier en daar ook volgens mij... Dat, dat, dat, dat is net een beetje wat het beste past in, in, in het bedrijf en in de omstandigheden. Ieder mm -hmm. uh, jaar je, je, plan je er een, een, een dag in. We hebben het dan uh, afgelopen, uh, afgelopen avond gedaan. En uh, ja, dat, nou, dan maken we een grote zaal vrij. We hadden dit jaar 120 gasten. Ja. En uh, ja, wij serveren een menu uit, maar in sommige bedrijven hè, komt het beter uit om, ja. om misschien een buffet te geven. Dat is ook voor iedereen vrij om te kijken. En, en kijk, als mensen lopen en in beweging zijn, krijg uh, je ook altijd de uh, gelegenheid om uh, met elkaar in gesprek te komen. 4000 deelnemers, gratis kerstdine. ik kan me voorstellen dat het handenvol met geld gaat kosten. Uh, ja, handenvol met geld. Ach, uh, uh, kijk, het zijn natuurlijk. Uh, uh, uh, dat, ja, dat kost geld. Dat natuurlijk kost het geld. Aan de andere kant, er zijn heel veel uh, vrijwilligers die zich allemaal aanmelden. Uh, wij doen dat uh, hier in de beeld. Uh, met, met, uh, uh, ik ben dan lid van de Rotary Club, Rotary club de Beeldhoven. Bild mm -hmm. en, en, en mijn vrienden uit de club, er waren gisteren twaalf, die komen al en z'n allen helpen. Die doen de, die doen de bediening. Ik mm heb -hmm. één uh, ervaren dame uit, uit, uit, uit mijn organisatie. En die geeft leiding aan die twaalf, samen met mij. En op die manier. Uh, ja, hou, uh, hou de kosten wat lager. Ja. En natuurlijk dat het allemaal kosten en we andere dingen. Maar... Dus allemaal even nee? de handen uit de mouwen en dan uh, hoeft het nog niet eens ja, zo gek precies. veel te kosten los ja. van het eten zelf. Uh, uh, uh, nog, nog wel één vraag. Uh, we zitten natuurlijk in een samenleving waar steeds meer mensen oud worden, uh, uh, die ook steeds individualistischer wordt. Waardoor er ook steeds meer ouderen vermoed ik eenzaam uh, worden. Uh, uh, uh, ja, los je dat op met zo'n zo kerstetentje? Nou, los je het op, het helpt wel. Want de, de, de, de grap is dat door die elf jaar heen uh, leer je dingen. En uh, het oudere fonds is natuurlijk erg actief. En wat we deden gisteravond, gaan we gaven aan het eind van de dag mensen een, een, een tasje mee. Er zitten zit wat pepermunt in, er zitten een paar boekjes in. Er zitten uh, wat foutjes in waar mensen kortingdingetjes kunnen krijgen. Maar er zat ook een kaartje in. En een pen in, waardoor de mensen. Uh, uh, uh, de naam, adres en telefoon van, van de buurman. waar ze mee de hele avond mee aan tafel gezeten hebben, kunnen opschrijven. En zodanig. Uh, uh, uh, iemand hebben die ze daarna nog eens kunnen bellen. en nog eens kunnen opzoeken en contact mee kunnen krijgen. En, en de grap is dat het nog werkt ook. En zo helpen alle kleine beetjes er dan ook nog volledig in. de En Zo, ja. zo breng je mensen met elkaar in contact. En kijk zoals. Zoals gisteren ook uh, die mensen van, van, van de Rotary Club, die gaan allemaal hè, die te helpen mee bedienen. Maar die gaan ook een praatje maken even met die mensen. Die koppelen die mensen aan elkaar. Die zorgen dat mensen echt een beetje gesprek met elkaar gaan krijgen. Mm -hmm. en, en, en zo help je mensen op gang. Zo zet je mensen, ik doe dan samen met iemand die mensen placeren. Dus allemaal een tafeltje uitzoeken. Dus je zoekt wat mensen die met z'n tweeën zijn, want er zijn natuurlijk ook echtparen met z'n tweeën, met z'n één. Dan probeer je de tafel een beetje te vullen met een beetje gemeleerd gezelschap. Heren en dames door elkaar. En als iemand zegt, god, ik Als een man zegt, ik zit liefst bij, bij, bij een paar mannen, maar dan kan je met praten. Dus zoet je met drie, vier mannen bij elkaar zitten, dat zou wel contact krijgen en een beetje met, ja, dat moet, dat moet een beetje lopen, maar dan moet je ook een beetje de richting aangeven. Dat, dat, ja, dat werkt ook. Ik, ik word er in ieder geval heel erg blij van. Ik weet niet hoe het met jou zit, Robert. Absoluut. Absoluut ja, dit mysterie. zijn uh, mooie dingen om te horen rondom kerst. En uh, van harte veel succes nog gewenst. Ook uh, met uh, de gratis diners. Alvast een vrolijke Kerstfeest ook Klaas van der Valk van het Van der Valk Hotel in De Beeld. Fijne Iedere week proberen we rond dit tijdstip Mark Rutte te bereiken. Alleen heel erg vaak krijgen we zijn voicemail te pakken. Daar gaan we altijd maar een beetje van uit. Uh, dit keer uh, gaat, proberen, gaat Luc Tanja proberen, straatpastoor, om uh, Mark Rutte te pakken te krijgen. En als het niet lukt, dan spreekt hij maar weer zijn voicemail in. Emily Zandé en Rudimental Free hoort u. Het is uh, 6,5 en minuut voor vijf alweer op Radio 1. Kerst is in aantocht en dat doet een appel uh, op uh, ons allerbarmhartigheid. De boodschap van liefde en warmte ook voor de minderbedeelden en daklozen onder ons. Met het project Straatvogels, waarin Amsterdamse daklozen een smartphone met Twitter kregen... hebben we inzicht in hoe de feestdagen worden beleefd door mensen zonder thuis. Om de kerstgedachte ook tot Mark Rutte te laten doordringen, spreekt straatpastoor uh, Luc Tanja. Uh, daarom de voicemail in van onze minister-president. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Meneer Rutte, jammer dat ik u niet aan de lijn krijg. Maar waar ik met u over wil spreken is dit. Er gebeurt echt heel veel voor daklozen in Nederland. En dan weten we natuurlijk net als ik dat het niet genoeg is. Maar er is zeker veel verbeterd de laatste jaren. Maar waar ik me zorgen over maak, is de druk die op mensen wordt gezet om hulp te aanvaarden. Soms lijkt het wel dat hulp moet. En daar maak ik me nou zorgen om. Want er zijn zoveel mensen die veel gelukkiger zijn als in een tentje, hutje of bootje mogen blijven. En er zijn mensen die gewoon niet meer aarde in hun huis. En dan heb ik het niet over mensen die overlast geven, dat is duidelijk. Overlast moet je aanpakken. En ik weet ook dat u er niet direct over gaat, dat het hier om gemeentelijk beleid gaat. Maar kunt u niet in stelling nemen dat er in Nederland ook ruimte blijft voor mensen die slordig willen blijven wonen? Ik hoop dat u even terugbelt. U hoorde Luc Tanja, hij uh, sprak de voicemail van onze minister-president Mark Rutte. Het Afrikaanse land Rwanda is bij veel mensen vooral bekend... als het land van de genocide van de Hutus op de Tutsis. Dat is inmiddels twintig jaar geleden... en het land krabbelt langzaam maar zeker op. Onze correspondent in hoofdstad Kigali is Benjamin Duur. Hij stuitte daar op een opmerkelijk ICT-project... wat de kloof tussen stad en dorp hoopt te verkleinen. Benjamin, goedemorgen. Er zit een kleine twee seconden vertraging op de lijn. Ik zeg het maar even voor als het af en toe wat brak loopt. Uh, uh, in ieder geval ben je in een ontwikkelingsland als Rwanda en een vooruitstrevende branche als de ICT. Uh, uh, ja, mis, misschien raar, maar ik, ik zie die link niet tussen die twee. Uh, klopt inderdaad. Um, Rwanda is op dit moment nog, nog een ontwikkelingsland, uh, maar er is een, een Vision 2020 in de het... Um, dus een, een ontwikkelingsplan om van, van dit land um, ja, over zes jaar um, ja, een, een, een stap naar het industrieland um, te laten maken. En dat uh, zou moeten gebeuren uh, met behulp van, van ICT en het internet. Ja, jij, jij bent daar op dit moment. Um, als, je, als je Rwanda in, in drie zinnen kan omschrijven, hoe zou je het land dan omschrijven? Um, ja, wat, wat, wat mij opvalt is dat het, het is heel schoon is als je het vergelijkt met, met andere um, Afrikaanse of andere ontwikkelingslanden. Um, milieubescherming werkt heel goed. Um, maar tegelijk is het ook nog heel Afrikaans. En uh, dat, dat vind ik ook het opmerkelijke. Um, je hebt geen supermarkten, geen winkelcentra. Um, ja. het, dat is eigenlijk... ja. Ja, nee, ja. Goed, geen supermarkten, maar wel uh, ICT-projecten. ICT uh, hoe zit het met de ICT-wijsheid uh, daar in Rwanda? Um, er, is een, er is een groot verschil tussen uh, de bevolking uh, op, op het land en in de stad. Um, in de stad rijden er zelfs lijnbussen, er zijn cafés met, met wifi. Um, er zijn plannen om een 4G, uh, dus een heel snel mobiel internetnetwerk uh, op te zetten. Mm -hmm. Maar tegelijk zijn er ook mensen op het platteland die um, zonder elektriciteit, zonder water zitten, dus um, ook nog nooit achter hun computer hebben gezeten. Um... Maar wat is het? Ik denk dat de heer uh, Duur nu wegvalt. Bent u er nog? Ik hoor, ik, hoor, ik, ben, ik denk dat de, de, de hier duur is, uh, is weggevallen. Dat, uh, dat is heel spijtig. Maar ja, dat krijg je natuurlijk wel heel erg snel als je een lijn uh, met Rwanda hebt. Het, uh, ja, ja. Ze zijn dus wel bezig met ICT uh, wijsheid. Hoe maar... ironisch is dat dan dat inderdaad <laughs> dat een, een, een telefoonverbinding die tegenwoordig ook allemaal digitaal zijn, toch? Met Rwanda wegvalt. <laughs> ja, het, het is niet anders. Ik denk dat we gewoon over een half eens even moeten uh, terugbellen met Benjamin Deur in uh, Rwanda om te vragen hoe het zit daar met de ontwikkelingen in ICT. Uh, dat kunnen in ieder geval na het internationaal niet meer doen. Dan hebben we het al uh, ontzettend druk, geloof ik. Ja, want we hebben het hele uur hebben we Rick Franks in de uitzending. Uh, we gaan het uh, hebben over uh, geweld uh, tegen hulpverleners. Ja. Uh, daar zet hij zich, uh, zich heel hard voor in. En hij probeert uh, Politiek Den Haag eigenlijk uh, ja, uh, zo ver te krijgen dat, uh, dat er echt daadwerkelijk wat gaat gebeuren uh, tegen geweld uh, uh, tegen hulpverleners. Ja, we gaan ook naar uh, Oekraïne. Uh, want nu Oekraïne uh, steeds meer moet kiezen tussen Rusland en Europa en Rusland de rijkende hand, de, de helpende hand toereikt. Mm -hmm. uh, um, is het de vraag hoe het zit voor Nederlandse ondernemers... en ondernemers in het algemeen in het land Oekraïne? We bellen daarover uh, met uh, Frans Lavoy. Ja. En, uh, en ook nog 20.000 man op straat in de gehandicaptenzorg. Het is een heel hoog uh, getal, een heel groot getal... Uh, maar het zit er wel echt toch daadwerkelijk aan te komen. En uh, wij gaan toch uitzoeken of dat, of dat wel zomaar kan. En we gaan het erover hebben met uh, Gijsbert Borgia. Hij is van uh, FNV Advocabo en uh, hij heeft een uh, brandbrief uh, richting uh, Den Haag gestuurd. Tenminste, althans, hij gaat hem vandaag uitreiken. Robert, vroeger zat ik uh, altijd met mijn cassette-recordertje die Eindtunes van programma's mee te tapen. Zullen we mensen die dat nu nog doen gewoon 20 seconden gratis geven? Laten we het doen. Tot zometeen.